4 uur, Freddy van met het NOS-journaal. In de regeringscoalitie van Curaçao is een crisis uitgebroken... De drie partijen die samenwerken kunnen het niet eens worden over de invulling van een pakket aan bezuinigingen. Gisteravond werd gemeld dat de ministers hun ontslag al hadden aangeboden. Zover is het nog niet. Volgens premier Gerrit Schotten is er wel sprake van crisis, maar nog niet van een breuk. Vrijdag gaan de partijleiders met elkaar overleggen. Curaçao kampt met grote financiële problemen. Het eiland stevend af op een tekort van tientallen miljoenen euro's. Minister Spies is op Curaçao. Zij praat later vandaag met premier Schotten over de problemen. Bij opnames voor het programma Wie is de Mol... blijkt presentatrice Janine Abring zwaar gewond te zijn geraakt. Ze kwam bij een sprong in het waterverkeer terecht. Daarbij is een van haar rugwervels verbrijzeld. Het ongeluk is al op 8 juni gebeurd. Waar is niet duidelijk. Bij het programma Wie is de Mol moeten bekende Nederlanders opdrachten uitvoeren. De opnames zijn altijd in het buitenland. De 36-jarige Janine Albring was een van de jakhalzen bij De Wereld Draait Door. En sinds vorig jaar presenteert ze voor de Vara Radio het programma Vroege Vogels. Oudwielrenner Lance Armstrong wordt opnieuw beschuldigd van doping. Door een aanklacht van het Amerikaanse antidopingbureau... mag hij niet meer uitkomen in triathlons. De zevenvoudige Tour de France-winnaar legde zich daarop toe... nadat hij als wielrenner was gestopt. Of hij daadwerkelijk wordt vervolgd, wordt later bepaald. De Amerikaan is al heel vaak in verband gebracht met doping... maar is er nooit voor veroordeeld. Hij benadrukt zelf dat hij nooit positief is bevonden. Eerder dit jaar sloot de Amerikaanse justitie... een twee jaar durend onderzoek tegen Armstrong af... zonder tot vervolging over te gaan. Het weer. Vannacht droog. In het binnenland zijn er enkele mistbanken. Ook overdag is het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt maximaal 17 graan in het noorden en 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Just can't help us dance Cause we don't En zo hoorde je dan uh, Snow Patrol met Calling Out in the Dark. En Snow Patrol is een van de bands die zullen optreden op het Rocking Park Festival... dat eind van de maand gehouden zal worden. En waar wordt dat gehouden? Dat wordt in uh, Nijmegen gehouden. Een eendaags uh, festival, maar uh, ondanks uh, de hele fraaie line-up die er is... met onder andere Elbow erbij en Deus de, de kaart verkoopt, die valt wel tegen. Ja... Zo Was het de bedoeling dat er 35 kaarten verkocht zouden worden? Maar men heeft de doelstelling bijgesteld tot 25.000 kaarten. En tot nu toe zijn slechts 15.000 kaarten verkocht aan Rezoom voor 69 euro. En 69 euro is toch niet uh, al te veel voor. Uh, als je ziet wat je krijgt voor die prijs. Dus als je nog eens een keer een leuke dag uit wil gaan in uh, Nijmegen en omgeving met een aantal leuke bands, dan uh, neemt dat in overweging. En waarom dat allemaal zo slecht is met die kaartverkoop, dat is slecht schissen. Misschien is dat het uh, weer van de afgelopen tijd dat maar niet beter wil worden. Of het feit dat er uh, een heleboel andere ook interessante festivals zijn die meer dagen duren. Je weet het niet. Kom, dit wordt het derde uur. De nacht klinkt anders hier bij de VARA op Radio 1. Met straks tussen uh, half vijf en vijf uur het leukste uit uh, Spekers met Koppel van afgelopen week. Met onder andere het optreden van de Drieërs, er is het cabaret. En er zijn de columns van Wim Daniels. En de column van niet alleen uh, Wim Daniels, maar ook Martijn Koning. Björk, Gerdijsland. En Björk zal ook een aantal popfestivals aandoen, niet Rocking Park. <laughs> Helaas, anders zal ik er wel uh, staan vooraan. Maar ze gaat van naar Pukkelpop toe. En de Pukkelpop valt dan weer gelijktijdig met uh, Lolens en Roskilde. Dat zal ze ook aan doen. Maar het is weer een beetje te ver uit mijn uh, route. Want ik weet dat er een hoop uh, Nederlanders uh, naartoe gaan. Om Roskilde bij te wonen. Je hoort in ieder geval uit 2001 van uh, Björk, de zangeres uit IJsland. Uh, All is love. Ook uit IJsland. De band of monsters and men. empty house. So hold my hand, I'll walk with you my dear. This stars creep as I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't it, trust myself. It's killing me to see this sweat. Cause though the truth ain't by this I'm You disappear All that's left is a ghost of you Now it's torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, we'll meet again soon Now, Now wait, wait, wait for me Please hang around I'll see you when I fall asleep Hey, don't listen all sound the same Hey! Though the truth made by this the ship will carry out bodies stay to sharp Don't listen to a word I say Hey! The screams all sound the same Hey! Though the truth made by this ship will carry out Body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry on. Body's safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry on. Body's safe to shore. Hmm, een jaar geleden kende niemand deze band nog, of Monsters and Men. En op dit moment maken ze een wereldtournee. Little Talks, dat is de eerste hit voor dit gezelschap uit IJsland. En de opname die je hoorde, die is van 23 april jongsleden. Het ochtendprogramma van Giel. Daar waren ze te rust. en daar hebben ze toen opgetreden en dit liedje gezongen. Michael Jackson. Daar komt 18 september een uh, speciale editie van het Bad album vanuit... En dit nummer zal er ook op staan. Destijds in 1987, toen is het afgevallen. Maar nu, ter gelegenheid van het feit dat het 25 jaar geleden is... dat het album werd uitgebracht, komt dat nummer echt alsnog op te staan. Afgelopen weken lekte het al uit op internet. En in Amerika is het al uitgekomen op een single. Hier is Michael Jackson. Don't be messing around. september Dan komt hij uit die speciale editie van uh, de Bad LP. De um, Bad CD is met hoe je het bekijkt. Met erop ook dit nummer uh, nog nooit eerder uh, uitgebracht. Don't be missing around. Je hoorde uh, Michael Jackson. Ja, en dat had je in 1987. Dat was het uh, de, de, de begin van de CD, uh, t, het CD-tijdperk. Dan moest je nog kiezen van uh, wat neem ik? De LP of de CD? De CD die duurder was, maar er stond er wel één extra nummer op. Tijden zijn veranderd. Tegenwoordig kan je de LP kopen. krijg je de CD er zomaar cadeau bij. Don't mess with Bill gaat dit worden. De oude motorklanken. De maan Don't mess with Don't no, no, with no, no. Don't mess with Wait. ze geslepen zijn, zo wordt het gezongen. Je worden Don't Miss With het Bill uit 1966. De compositie van Smokey Robinson... die ook de productie deed voor de dames de Marvelets. <tied> Dit wordt Tori Amos. Die komt 1 oktober naar Nederland toe. En zal dan gaan optreden met het Metropoolorkest Orkest. In Rotterdam gaat dat plaatsvinden. Joe's Job's coffin looks down to see what man kind is gonna do. There is a green time, why do we van een LP, van een CD die vorig jaar uitkwam... op het uh, Deutsche grammofoon uh, label En dat album had als titel Night of Hunter. Je hoorde eruit uh, Jobs Coffin van Tori Amos. En die Tori Amos, zoals ik zei, komt 1 oktober naar Nederland... en zal zijn uh, optreden geven in de Doelen in Rotterdam... samen met het Metropoolorkest. En dat heeft dan te maken met het feit dat... In die maand, oktober, ook een nieuw album van de zal verschijnen onder de titel Goldust. De Goldust Orchestral Tour. Dat is de naam van uh, het programma. En kaarten zijn vanaf zaterdag verkrijgbaar via de, het normale systeem, <laughs> ticketservice en zo. Of je kan ook in de rij gaan staan bij uh, de diverse bekende verkoopadressen. Tori Amos dus in oktober in Nederland met het Metropoolorkest. 2009 overleed op 94-jarige leeftijd Les Paul. Zijn inboedel, bestaande uit uh, gitaren, versterkers, et cetera, die zijn onlangs uh, geveild en dat heeft uiteindelijk 5 miljoen dollar opgebracht. Die opbrengs gaat naar de Les Paul Foundation. En wat gebeurt er met dat geld? Wat doet de Les Paul Foundation? Die stimuleert muziekscholing en innovatie op gebied van muziek. En wat maakt Les Paul zo bijzonder? Ja, Les Paul die, uh, die is verantwoordelijk voor de popmuziek van vandaag de dag... want hij is de uitvonder van de gitaar. Hij heeft op een gegeven moment ontwikkeld de beroemde Gibson Les Paul Gitaar. Dat was de eerste elektrische gitaar met een massieve in plaats van een holle klankkast. Les Paul dus, hier is hij, want los van het feit dat hij... Uh, muziekinstrument bouwen was, maakte die ook platen. de stem die hij hoorde dat was van zijn toenmalige echtgenote Mary Ford. Uit 1952 deze opname. Spoiler Mary Ford met de Tiger Rag het nummer zelf dat werd in 1917 dus bijna 100 jaar geleden voor het eerst op plaat gezet en 78 toeren op plaat toen en het is vooral bekend geworden in Dixieland kringen. de Tiger Rag Neem je mee naar afgelopen zaterdag, Café de Floor in, in Utrecht. Voor de laatste keer daar dit seizoen. Het programma Spekers met Koppen. En je hoort nog eens een keer de columns van uh, onder andere um, Wim Daniels en Martijn Koning. Er is het optreden van de 3J's en er is ook het cabaret met onder andere Dolph Jansen. Maar eerst de column. Hier is Martijn Koning. Hallo, uh, een hele oranje gekleurde goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes en alle 3J's. Drie uh, het EK voetbal is eindelijk begonnen. Hij stond al een tijdje voor de deur, maar nu zit hij dan toch echt zonder kloppen binnen op de bank. En we zijn er klaar voor. De huizen zijn oranje, het bier staat koud. En Jack van Gelder is gestopt met het slikken van zijn dagelijkse dosis in. Natuurlijk gaan we Europees kampioen worden, maar toch hou ik mijn oranje gezinde hartje vast en zit ik straks met samengeknepen, rood-wit-blauw bes beschilderde billen voor de televisie. Want je kunt alleen maar kijken. Je kunt niks doen. De bondscoach Bert van Marwijk beslist alles. En er zijn een paar dingen die me niet lekker zitten. Ten eerste ben ik een beetje bang dat ze Ton gaan spelen door die 6-0 tegen Noord-Ierland van vorige week. En die overwinning zegt niet zoveel. Ik heb het even gecheckt op de FIFA ranglijst en Noord-Ierland staat net boven Disneyland, maar nog ver onder Carpetland. En I <laughs> Ook is het te hopen dat Joris Matthijs op tijd herstelt van zijn blessure... want er kan nu geen vervanging meer worden opgeroepen. En dat is de behouden stijl van onze bondscoach. Liever vasthouden aan die ene kleine zekerheid... dan een of ander risico nemen met een nieuwe speler. Zoals het oud-Hollandse spreekwoord luidt... beter één j in de hand, dan drie op het podium. Nee, geintje. Het is heel fijn dat er j's er zijn. Maar ja, er zijn 16 miljoen bondscoaches en Mert van Marwijk is de baas. En ik heb ook niet de indruk dat onze belangrijkste spelers lekker in hun vel zitten. Robin van Persie staat onder enorme onmenselijke druk om goed te presteren. Arjen Robben durft nooit meer een penalty te nemen. En Wesley Sneijder... Ja, Wesley Sneijder kan ik nooit meer echt serieus nemen... sinds hij het gezicht van Jolante op zijn buik heeft laten tatoeëren. Omdat hij zoveel van haar houdt. En Jolante heeft ook laten zien hoeveel ze van Wesley houdt... en heeft op haar beurt een gat in de hand laten tatoeëren. <tot> tatoeëren> ik... <tot> tatoeëren> ik betwijfel ook... Dank <tot> <tatoeëren> u. Ik betwijfel ook of het verstandig is om een paar dagen voor de wedstrijd Auschwitz te bezoeken. Ik ben daar geweest en dat is heel erg heftig. Ik, ben daar nog steeds, ik denk daar nog steeds aan. En als je aan positieve teambuilding wil doen, is Auschwitz de laatste plek waar je dan heen moet gaan. Ga dan karten of lasergamen, zou je denken. Maar dat mag al helemaal niet in Auschwitz. En wat trouwens ook niet echt mee hielp... ...was dat er na het bezoek van Auschwitz tijdens de training in het stadion... ...vanaf de tribune oerwoudgeluiden werden gemaakt. En dan bedoel ik niet het geluid van kettingzagen en houthakkers... ...maar echt apengeschreeuw. En En dus die verschrikking van Auschwitz maakt op iedereen indruk... ...behalve op die Polen zelf. En racisme is zo dom. Waarom gaan die, die Polen niet muurtjes bouwen of asperges steken... ...of in een of ander vies busje op de snelweg de hele tijd links blijven hangen? Vieze stinkpolen zijn dat. Alleen al, alleen al daarom is het geweldig dat zelfs onze blanke spelers helemaal in het zwart spelen. Maar goed, Van Marwerk besloot gewoon door te trainen en dat is de keuze van de bondscoach. Die beslist alles en daar moeten we het maar mee doen. En ik vind het eigenlijk zo jammer dat ik geen speler van het Nederlands Elftal ben. Iedere jongen droomt daar toch van. Mijn voetbaldroom spatte al op jaar leeftijd uit elkaar. Ik kon goed voetballen en ik dacht dat ik misschien ooit wel in het Nederlands Elftal zou kunnen spelen. Maar op een dag kwam er een nieuw jongetje in de klas. Martijn Lepping heette die. En die kon zo ongelooflijk goed voetballen. Echt 10.000 keer beter dan ik. En als de dag van gisteren herinner ik me het moment dat ik langs het voetbalveldje stond te kijken... hoe Martijn Lepping jongens van vier klassen, hoger aan het dollen was. En ik besefte dat ik nooit in het Nederlands elftal zou spelen. Ik was nog maar zeven jaar oud en dat is zo bruut. En hij is niet eens profvoetballer geworden. En daar was hij niet goed genoeg voor. En ik weet niet wat hij wel is geworden. Het laatste wat ik van Martijn Lepping heb vernomen... is dat hij tijdens een trektocht door de jungle van Guatemala... een zeldzame voetschimmel had opgelopen. En dat zijn voet ter plekke geamputeerd moest worden. Ik kan u verklappen dat ik na het horen van dat verschrikkelijke nieuws... meteen een flesje wijn heb opengetrokken. Ik ben geen voetballer geworden en helemaal geen bondscoach. Maar dat is niet erg, want als het niet goed gaat is het niet mijn schuld. vrouw van wat het leven brengt op ik een leven ben. Met See? You. Spijkerslijnen open voor iedereen die er iets te zeggen heeft. Wat gaat u doen deze zomer? Zo simpel is de vraag. Bel ons op. Spijkers, met wie? Hi, de liedijderdij. Hallo, Ah, Jan-Kees de Jager. Ehm. Um... <lacht> Nog op vakantie? Nee, geen tijd. Ik moet hard aan de bak vanwege de Europese crisis. Maakt u zich zorgen? Nou, vooral over die paar landen door wie wij als Nederland in de problemen komen. En welke landen zijn dat volgens u? Denemarken, Duitsland en Portugal. <lacht> Godverdomme de klote boel. U, u gaat het EK kijken? Ja, maar tegelijkertijd ook nog het verkiezingsprogramma van het CDA schrijven. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, terwijl ik naar het voetballen kijk, gooi ik er een paar liter bier in. Daarna kwak ik er 47 bitterbollen bij. Dan nog een paar liter bier. Dan pak ik een groot stuk wit papier. Steek ik een vinger tegen mijn huig. Tot ik met een grote guts dat hele papier onderkots. Oké. Okay. En daar zet ik dan verkiezingsprogramma boven. Ik dank u wel. Volgende beller. Met waar is de hond? Ah, uh, onze opiniepeiler. Gaat u ook het voetbal voorspellen? Ja, ik kan niet achterblijven. Bij, bij het WK had je Paul de Octopus. In Polen hebben ze Sita, de olifant. En ik ben Maurice, de hond. Mooi. Oh. Oh. Wie gaat volgens u winnen? Uit mijn peiling blijkt dat de grootste kanshebbers zijn Spanje, Duitsland, <coughs> Nederland, Portugal, Italië, Frankrijk, Engeland... Juist. ...Rusland, Griekenland, Moldavië, Andorra... Trinidad en Tobago. Oké. Gaat u het EK zelf ook kijken? Ja, ik kijk altijd met alle leden van mijn vaste opiniepanel. Gezellig met z'n drietjes. Veel plezier. Uh, volgende bellen graag. Met Nigel de Jong. Ah. Nigel de Jong. Hoe bevalt het daar? Ah, niet goed. Oekraïne is heel racistisch. Ja, ik zag het op het journaal. Nou, eerlijk gezegd, het leek wel mee te vallen. Uh, het valt helemaal niet mee. Over waar ik loop, Moet je eens Horen. Zo. En uh, Nigel... Nigel, waar ben je nu? De dierentuin, hoezo? Oké, okay, succes straks. Uh, wie mag namens Nederland eigenlijk het volkslied uh, zingen? Hallo, met jou. Oké, okay, snel verder. Spijkers met koppen, met wie? Bam. Ah, Tovic Dibi. Zeker weten. Bam. Ik kwam, ik zag en ik had het daarbij moeten laten. Uh, Tofik, ga jij gewoon bij GroenLinks blijven na je afschuwelijke afgang? Wat, hoe bedoel je? Nou ja, uh, 85% koos voor Jolande Sap, 12% voor jou, dan denk ik 12%, dat is, dat is niks. 12% is niets? Nee, dat zeg is helemaal niks. Stel dat op één dag 12% van alle baby's in Nederland zou worden vermoord. Ja, Jezus. 12%, dat zijn zo'n 96 baby's dood. Is dat veel? Nou ja, 96.000... 100 100.000 onschuldige kleine baby's in één klap dood, dat is toch veel? Ja, dat is heel veel. Dat bedoel ik maar, 12% is heel veel. <lacht> dus ik ga lekker door. Bij, bij GroenLinks. Nee, met een eigen nieuwe partij. Oké, okay, hoe gaat die heten? Bam! <laughs> Zo gaat die heten. Nee, ik stoot mijn hoofd. Oké, okay, laatste beller Met wie? Jetro. Sorry, sorry, met wie? Jetro. Oh, Jetro. Jetro Willems. Uh, de wedstrijd begint bijna. Moet je je niet voorbereiden? Voorbereiden is voor mietjes. <laughs> ja, dat is op zich... Maar, Jetro, als het nou niet lukt met Oranje, wat ga je dan doen? Dan ga ik de muziek in. Ik heb een idee voor een band met drie vrienden van me. Oké, okay, ik zie je me aankomen. Hoe gaat de band heten? De Vier js <laughs> Ik ga de lijnen sluiten. Mijn naam begint ook met... De nee, nee, nee. De lijnen zijn dicht. Dankjewel. Fijne zomers. Ik heb ze allemaal gelezen, alle nieuwe verkiezingsprogramma's die er al zijn. De Partij van de Arbeid schrijft steeds, dit gaan we doen. En dan volgt er heel vaak iets wat je helemaal niet kunt doen. Bijvoorbeeld zitten blijven is tijdverlies. Of, dit gaan we doen. Stapelen kan ook op latere leeftijd. Of, dit gaan we doen. Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. In het CDA-programma is de hoeksteen weer terug. Nu niet als het gezin dat de hoeksteen van de samenleving is, maar als het beroepsonderwijs dat de hoeksteen van de economie is. Het CDA-programma heeft als titel Iedereen en daaronder verstaat het CDA jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, studerend en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer en nieuwkomer en achterblijver. Maar dat is toch lang niet iedereen. Ik mis in het rijtje bijvoorbeeld broeders en zusters, debiteuren en crediteuren, gebechten en geboeften, Johnny's en Anita's, Ellie en Rickert, Jan Rap en zijn maat, wat en half wat en fokken en sukken. GroenLinks schrijft in haar verkiezingsprogramma over woongeluk voor iedereen. Dat moet er komen, woongeluk voor iedereen. Door dat woord woongeluk ging ik in de dikke Van Dalen kijken, wat voor geluk er nog meer is. En toen dacht ik dat Vandalen naast beginnersgeluk en slaapkamergeluk ook hetero geluk kent. Jawel, hetero geluk. Maar homogeluk neemt Van Dalen niet op. Wat een discriminatie. Misschien dat GroenLinks het alsnog kan opnemen naast woongeluk, homogeluk. Of dat het CDA er een nieuwe hoeksteen van kan maken. Of dat het PVA het nog als een extra dit gaan we doen punt kan benoemen. Dit gaan we doen, homogeluk. Het verkiezingsprogramma dat me tot nu toe het meest aanspreekt is dat van de SP. Ronduit veelbelovend in dat programma is de zin... We komen met een offensief om te voorkomen dat mensen ziek worden. Wow, daar zat ik al heel lang op te wachten op. Een offensief om te voorkomen dat mensen ziek worden. Of we nog wel gewoon doodgaan als het offensief succesvol is, wordt in het midden gelaten. Maar het lijkt me duidelijk dat doodgaan een stuk minder waarschijnlijk is als je nooit ziek bent. En wat een besparing is dat ook. In Eindhoven willen ze in het Maxima Medisch Centrum alle wachtkamers afschaffen. Maar als er een SP ligt, kunnen ze het hele ziekenhuis wel afbreken. Of er een modelboerderij van maken. Sommige andere zinnen in het SP-programma roepen nog wel vragen op, zoals de volgende zin. Leden van het Koninklijk Huis mogen voortaan hun eigen privékosten zelf betalen. De vraag is of de SP het woord lekker hier niet is vergeten. Want bedoelt de SP nou dat de leden van het Koninklijk Huis het zelf moeten weten of ze hun privékosten zelf betalen? Of bedoelt de SP, leden van het Koninklijk Huis mogen voortaan hun eigen privékosten lekker zelf betalen? Met andere woorden, wij doen het niet meer. Verder schrijft de SP naar programma dat de verbetering van de waterkwaliteit vooral aangepakt gaat worden bij de bron. Dat vind ik een sympathieke gedachte. Al is hierbij de vraag natuurlijk wat er dan bij die bron aangepakt moet worden. Want als water ergens zuiver is, dan is het meestal toch bij de bron. En het zal ook wel een Europese aanpak vereisen. Want neem de Rijn, de bron daarvan ligt helemaal in Graubunde in Zwitserland. De allermooiste zin in het SP-verkiezingsprogramma is zonder meer de volgende. Buiten de spits zijn er te veel lege stoelen rond in het openbaar vervoer. Die zin zal ik nog een keer langzaam herhalen. Buiten de spits zijn er te veel lege stoelen rond in het openbaar vervoer. Sinds ik deze zin afgelopen woensdag las, ben ik er op planet en verdomd, de SP heeft gelijk. Buiten de spits zijn er inderdaad veel te veel lege stoelen rond in het openbaar vervoer. Het was niet zo erg geweest als ze vierkant waren geweest, maar ze zijn vooral rond. Daar moet hoognodig iets aan gedaan worden, misschien samen met de PvdA. Dit gaan we doen, te veel lege stoelen buiten de spits vierkant maken. Of driehoekig, dat kan natuurlijk ook. Mij lijkt het ook in dit geval verstandig om de zaak bij de bron aan te pakken. Of anders wel bij de wortel. En al die stoelen met wortel en tak uit te roeien. Nieuw vertrouwen is de titel van het SP-programma. Ik heb het alvast. Cooper, ...zoals hij de hitparade bestormde in 1972... ...met dit liedje dat ook te vinden is op Billion Dollar Babies Elected Alice Cooper. En de man, 64 jaar oud, treedt nog steeds op. Met het gezicht uh, dik onder de schmink... ...zodat hij nagenoeg onherkenbaar is, net als uh, vroeger. Je lekt Cooper dus. En daaraan vooraf hoorde je het leukste, uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Je hoorde de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er was het optreden van de drie J's die het liedje Hoog en Laag zongen. En er was het Spijkers met Koppen cabaret met de medewerking van Dolph Jansen. Het was afgelopen zaterdag de voorlopig laatste aflevering van Spijkers met Koppen. De laatste van het seizoen. En dat betekent dat vanaf aanstaande zaterdag zomerspijkers van Start gaat. Dolle Jansen praat elke zaterdag tussen 12 en 2 met bekende Nederlanders over zijn of haar werk, maar vooral over de muziek die ze leuk vinden. En de eerste gast die aanstaande zaterdag bij Dolle Jansen zal aanschuiven, dat is Kieper. Voormalig Kieper moet zeg ik zeggen, Hans van Breukelen. Ja, inderdaad die. Die komt praten, niet alleen over voetbal, maar vooral over de muziek die hij mooi vindt. En wat gaan wij doen de komende weken hier in de nacht? Uh, wij gaan de komende weken duiken in de archieven en in het oeuvre van Kees van Kooten en Wim de Bie. Het Simplistisch Verbond. Gevolg. van Koten en Wim de Bie met Kom bij me terug. En dat werd voorafgegaan... Ja, de Alice Kooper. Merk van Kees van Koten en Wim de Bie dus. De komende week in elke aflevering van De Nacht ging anders. We gaan het twee keer doen. Eén keer om kwart voor drie. En zo ook rond dit tijdstip tegen vijven. Dan hoor je een sketch van Wim van Koten en Wim de Bie. Of misschien wel een liedje. Keuze genoeg uit het omvangrijke oeuvre van deze twee Haagse heren.